9 uur. Wat om algemoet met het nws journaal De TU Delft heeft schepen kritiek op de conclusies van een onderzoek naar aardbevingsschade door gaswinning in Groningen. Een bureau onderzocht eind vorig jaar de gevolgen van de gaswinning in opdracht van de NAM. En concludeerde dat de kans op schade aan de rond van het gas gaswinningsgebied verwaarloosbaar klein is. Het zou betekenen dat de NAM schade aan huizen in dat gebied niet hoeft te vergoeden. De TU Delft zegt dat het aantal onderzochte panden te klein is om een algemene uitspraak te doen over de gevolgen van de gaswinning. Terreurverdachte Mohamed Abrini mag van de Belgische rechtbank worden uitgeleverd aan Frankrijk om terecht te staan voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Wel moet hij daarna zijn straf uitzitten in België. Abrini staat bekend als de man met het hoedje bij de aanslagen op vliegveld Saventem afgelopen maart. Maar hij is ook gezien met Salah Abdeslam, een van de aanslagplegers in Parijs. Artsen zonder grenzen vertrekt uit zes klinieken in Noord-Jemen. Aanleiding is het luchtbombardement begin deze week op één van die klinieken... waarbij 19 mensen omkwamen. Het is de vierde aanval op een gebouw van de hulporganisatie in Jemen. De klinieken blijven wel open. Medewerkers van de jemenitische overheid en vrijwilligers nemen het werk over. Volgens Artsen zonder grenzen zit saudi arabië achter de aanvallen. Een coalitie onder leiding van de Saoedis voert luchtaanvallen uit op houthi in Jemen. Het aantal doden van de drie aanslagen in het oosten van Turkije vandaag is opgelopen naar veertien. In totaal raakten bijna 300 mensen gewond. Bij twee aanslagen ging een autobom af voor een politiebureau. Bij de derde aanslag ontplofte een bermbom. Volgens de Turkse president Erdogan zijn de aanslagen het werk van de Koerdische PKK. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder, waardoor de temperatuur in het binnenland zakt tot acht graden. Morgen wordt het vanuit het zuidwesten bewolkt en kan er later op de dag ook een bui vallen, mogelijk met onweer. Het blijft wel warm. De maxima liggen morgen tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het TNBC. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Is dat bleu? Noir, nee, dit is niet bleu. Noir, dit zijn de winnaars van de Rob Agda Award. Van uh, nou enkele tijden terug moeten we erbij zeggen. En ik zie uh, ene Markers uh, toch al uh, met een uh, grijns al uh, rondkijken. Zo van ja, lekker plaatje. Dit komt uit Haarlem, vrienden. Dit uh, zijn uh, onze vrienden van Baptist, en die hebben gewoon nieuw materiaal kreeg ik, uh, ik geloof gisteravond... Uh, kreeg ik hem uh, via Dimi of Stal kreeg ik hem binnen. En uh, nou, ik heb hem even afgezitten luisteren. Ik denk, vet, fit die gaan wij gewoon draaien. Dus, uh, dus, ja, uh, dus uh, ja, voor de mensen die uh, van instrumentaal werk houden... is dit natuurlijk wel uh, smullen geblazen, dacht ik zo. Uh, de, de, het nieuwe materiaal dus van Baptist uh, Nu eventjes bij ons uh, te horen. Gaat hij uh, uh, daarmee, uh, kan hij ermee door, uh, Ja, zeker. Ze klinkt uh, nog uh, alsof je als op een zomerstrandje zit. Ergens. En dit dan ergens vet op de achtergrond. Uh, ja, je be move, zo? Ja! ja ja, en dan heb ik niet eens een live artiest hier... waar ik een beetje aan de knopjes kan gaan draaien. Ja, dan is het een beetje gauw gebeurd natuurlijk. Uh, over live optredens gesproken. Um, 15 september, dan uh, hebben we hier Nederlands werk van Jeroen Onama. Dus uh, dat gaat nog wel even duren. Maar in ieder geval volgende week nog een reguliere uitzending. Dan gaan wij praten over werk. En wat dat werk is uh, van materiaal van mensen die dat gemaakt hebben. Dat ga je zo horen, want... Uh, het materiaal staat namelijk klaar voor dit uh, tweede uur. Um, deze man uh, die, hebben we, uh, die, die maakt geen enkele compromis als het gaat om uh, zijn muziek. Vind ik wel heel erg stoer als je dat doet. Want uh, ja, daarmee is het wel zo van... Uh, ik, uh, ik, ik ga niet naar de, de pijpen dansen van uh, de grote muziekzenders uh, en in industrie. Nee, ik hou lekker vast aan datgene wat ik uh, denk dat goed is. En uh, zoals muziek zou uh, moeten klinken. En die man die heet... Astrid Bo Manning. Bo Manning is een echte naam. Eh, maar Astrid, dat is eigenlijk... de naam van de band. En eh, wie zit er daarin? Ray Murphy. Julia Silke. Ja, diegene die eh, goed is... in het eh, geluidsverhaal... Eh, eh, van diverse artiesten. Want hij heeft eh, de geluid... Eh, onder andere verzorgd van... inderdaad, Sianne. Dat heeft hij gedaan. Eh, de, en eh, bijvoorbeeld eh, in Astrid... is hij gewoon ook nog... instrumentalist. Dus ja... De man kan wel wat, deze Julian Silk en Bouwmaning zelf. Uh, dit was uh, nog een van de, de vorige werkers: dat nummer dat heet Seattle or Portland. Over, heette ze. En, uh, de band is opgericht in 2009. Ja, zo lang kennen wij zij. Maar het was toen meer uh, een beetje een verhaal van alternative rock. Maar tegenwoordig zijn ze wat meer op de uh, elektronica uh, tour. Hoewel ze ook het uh, alternative rock niet helemaal hebben afgeswoord. Tenminste dat uh, lees ik dan op de Facebook pagina. Ze hebben ruim 2500 volgers. Dus dat schiet al aardig op. En Boy, dat is de, de laatste verschenen single, nou die hoorde je net. Um, ze komen uit Eindhoven, maar ze hebben ook een tijdje lang in de buurt van Brighton. Maar toen speelden ze samen met een paar Engelsen. Dat is de reden waarom ze dus nog een beetje die alternative rock roots nog een beetje hebben. Uh, maar zoals ze zelf beschrijven, Dave Grohl's sister meets... A Chemical Brother at Roxette Concert. Zo uh, schrijven ze, omschrijven ze de muziek. Uh, nou ja, als je dat een beetje uh, verpakt in uh, de single boy... dan kom je wel een heel aardig eindje, dacht ik zo te weten. Wil je ze nog zien spelen, dan kan dat. Uh, dan uh, moet je op uh, 27 augustus naar Koempel Rock... Dat is denk ik in Zuid-Limburg. Ik denk in de buurt van Heerlof-Kerkrade. Een van de twee. Uh, 28 augustus uh, ga je, uh, kan je ze zien in hun eigen stad Eindhoven. De Rocktocht. En anders is het 30 augustus in Liesel. Dat is ook in Brabant, maar dan uh, meer de kant van, uh, nou, wat zal het uh, zijn? Een beetje, een beetje in het uh, noorden van, uh, ja, bij, bij de, bij de grens, uh, provinciegrens van Limburg oversteken. En dan kom je uit in Liesel. Ik geloof dat het, uh, ja, deurne die, die richting moet je het een beetje zoeken. Uh, als je een beetje bekend bent met de topografie dan. Uh, dan heb ik dan uh, aardig wat uh, gezegd daarover. Daarvoor hoor je Astrid uh, die bezig zijn met, een, uh, ja, met nieuw materiaal. En ze gaan uh, ook daar uh, het een en ander mee doen. En Astrid zal, als het goed is, die album gaan releasen op 5 oktober in de Echo. En dat is vanaf 8 uur, kun je daar terecht. En uh, dan komen ze dus uh, met uh, nieuw materiaal. Dus uh, het is uh, wat je hebt gehoord. Dat is nog uh, wat, uh, wat ze hebben gemaakt een tijdje terug. Ik geloof uit uh, 2013 zo'n beetje dat tiertiet uit. Dus het wordt wel weer zo'n beetje tijd uh, dat ze weer eens wat uh, laten horen. Uh, dan gaan wij gewoon weer even stevig werken uh, laten horen. Hier is Kit Harlequin. Seems to fade, lines begin to blur, where the mind was so clear. But I can't hear your voice King van Zeil zit al jarenlang in de muziek. Maar als je goed naar deze tekst luistert... Nou, dan is het één grote vette aanklacht... in alles wat maar met die eeuwige talentenjacht uh, wordt beoogd. Het is uh, zoiets. Uh, ik druk op een knop en dan moet jij maar gewoon uh, doen wat wij vinden. Want wij vinden jou tenslotte leuk. En wij vinden en verwachten dat jij dan dat ook doet. En zo uh, hebben we dan een... Idol, wat dan geboren is. Ja, en aangezien jij uh, door ons gemaakt bent. betekent dus dat we jou van allerlei uh, kanten kunnen besturen. Zo ongeveer is de interpretatie van dit nummer: Superstar Idol. En uh, ja, Vicky, uh, die kan het weten. Want uh, ik, ik zeg nogmaals: ze, ze zit uh, in <laughs> haar leven lang in de muziek. En ze heeft volgens mij alle uiteinden van de muziek uh, gezien. Dus, uh, uh, en dit is. Dat ja, is sinds een aantal jaren het, het, het, het project waar ze, denk ik, min of meer haar uitletklep gevonden heeft, Penelope. en superstar idol, daarvoor hoorde je Kid Hardik in. Leuke van deze twee bands is dat ze bij Twan Bakker ergens onder contract staan. Dus uh, die uh, levert die, uh, die, die, die, die, dit materiaal gewoon aan. Ja, en uh, eerlijk gezegd, wij draaien dat wel, wij vinden dat wel leuk. Uh, nu is het uh, heel erg uh, fijn dat we ook uh, van deze band iets hebben gekregen. Uh, de band heet No Man's Valley... En ze zijn door ondergewaardeerde liedjes. Onlangs uh, is dat ook al een keer gebeurd bij, uh, bij Alaska. Uh, die hadden dat op een gegeven moment ook. Uh, ondergewaardeerde liedjes uh, is een blogsite die dan op een gegeven moment zegt: Ja, er zijn heel veel uh, nummers die worden ondergewaardeerd. Uh, voor de manier waarop ze dus uh, gemaakt zijn. Nou, dat is uh, bij de mannen van No Man's Valley eigenlijk ook uh, uh, gebeurd. Uh, grappig is dat ze dus uit diezelfde streken komen waar bijvoorbeeld ook Box Roeba vandaan komt. Uh, die komen uit Brabant en uh, zij komen uit het noorden van Limburg. Daar komen ze vandaan. Uh, zo kun je wel, uh, wel uh, nagaan waar wij ons materiaal een beetje vandaan halen. Eigenlijk dwars door het hele land. Tegenwoordig weet ook uh, die zuidelijke streek min of meer ook uh, de e-mailadres e van ons te vinden. Of beter gezegd, de persoonlijke bak van, uh, van mij dan in dit geval. Maar goed, het maakt niet uit. Ik, uh, ik, ik bedoel, als, uh, als zo'n website als ondergewardede liedjes iets gaat uh, schrijven... Ja, dan kan je op een gegeven moment zeggen van... ja, je kan het negeren, maar ik denk dat er wel iets meer aan de hand is. Uh, Time Travel is uh, het album wat ze hebben gemaakt... en dat nummer wat je nu gaat beluisteren, dat heet Kill the Beast. Komen om twee weken, dan komen ze hier uh, wat vertellen. Ja, en op het moment dat ik dat zeg, uh, dan krijg ik een Ja, hide and seek. Ja, inderdaad. Uh, zoiets als uh, verstoppertjes spelen. Maar dan uh, zullen ze geen verstoppertje moeten spelen. Dan zullen ze met de billen bloot moeten. Wat, uh, wat recht uh, het, uh, uh, het materiaal wat ze gemaakt hebben. This and Denial heet, uh, the Nile heette de band. En dat nummer dat heette Hide and seek, inderdaad. Dat is. De andere versie die we die voor negen hebben gedraaid... die was wat liefelijk. Maar die kwam ook van Gabi lief af. Dus uh, dat is meer singer-songwriter-achtig. Dus sterker nog, dat is singer-songwriter. En dit is gewoon... Ja, als je de, de, de intro alleen al hoort... dan denk je je Nina Hagen Revisited. Zoiets uh, so, uh, lijkt het wel. Dat is ook iets wat ik aan Mariska ga vragen ben benieuwd wat ze eronder gaat zetten... zo op mijn Facebook-pagina. Ja, daar ga ik wel wat over zeggen. Ja. Ik weet dus dat ze gewoon stiekem zitten luisteren. Dus uh, zo werkt dat dan... Uh, in, uh, in dit land. Ja. ja, dat krijg je ervan. Als Facebook overstaat. dan uh, zie je ook meteen... Uh, meteen vol... de reactie van de mensen. Ja. <laughs> um, uit de buurt. Ook uh, het ruige werk in uh, Haarlem... in de omstreken uh, zijn ze... Ja, daar kunnen ze wel wat van. De band... Sway. En dat nummer dat heet Make It Happen. Daydream, Delusion en Revenge... heette het nummer. Daarvoor hoorde je Make It Happen... en dat komt gewoon uit Haarlem. Dus Haarlem heeft ook gewoon... regelrechte... Uh, gitaarmuziek. En dan niet uh, zoals we dat kennen van de zangeres zonder naam... maar gewoon, uh, gewoon echte... Uh, Harry, jongens die gewoon weten hoe ze een slaar van een uh, goede gitaar moeten raken. Sway was dat met Make it Happen. Wie dat ook kunnen zijn uh, deze vrienden uit Utrecht. Fruit of the Original Sin en Sophia. Daar zijn ze weer. Why not? Ja, het leuke was uh, toen uh, de mannen van Stilweven hier uh, waren geweest... die zeiden op een gegeven moment... ja, weet je wat, dit uh, moet je toch op een gegeven moment uh, niet negeren. Joe Marches en The Night. Ja, nou, dat, uh, dat zullen we dan ook niet doen. En sterker nog, de landelijke centers dus, hebben hem ook opgepikt. En dit nummer The Night wordt dus al aardig uh, gedraaid op uh, diverse kanalen. En wij... Doen daar doppel aan mee, want het is gewoon een gaaf nummer. Uh, daarvoor Fruit of the Original Sin. The Black Lodge heet het album. En Freek Filippi is uh, de frontman van die band. En dat nummer dat heet Sophia. Het is alweer vijf voor tien. En dan zeggen Marcus en ik altijd in koor. Tot, tot volgende, volgende week. week. En uh, dan uh, gaan we gewoon weer een uh, reguliere uh, avondje... Alternative FM doen. Alleen jij hebt een barbecue, geloof ik, toch? Ja, ik heb zoiets. Barbecue, feestje, in ieder geval iets met werk. Juist. En deze, die draai ik niet zomaar. Ik uh, heb een, uh, ook een dag of wat geleden in een vak gezeten. Moest ik uh, denken aan een album wat mij toen is toegestuurd... omdat ik een interview met uh, deze gast had. Dat is Nick Schuit van de Cosmo Carnival. Goeie vrienden trouwens ook van uh, de mannen van Alaska. En dus draai ik als geste en toch... Ook omdat hij heel erg mooi is. Clockwork van de Cosmo Carnival Tot aan het nieuws van 10 uur. Dan gaan wij ons opmaken voor de uitzending die volgende week gaat plaatsvinden. Dag!